Clemens Peters met het Journal. Op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York is de ondertekening begonnen van het klimaatakkoord dat in december vorig jaar werd gesloten in Parijs. De ceremonie neemt enkele uren in beslag. In het verdrag spreken de 195 landen van de Verenigde Naties af om alles op alles te zetten om onder meer de uitstoot van broeikasgassen drastisch te beperken om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Bondskanselier Merkel heeft spijt van haar uitspraak over een satirisch gedicht... waarin de Turkse premier Erdogan op de korrel werd genomen door een Duitse komiek. Dat melden verschillende Duitse media. In een telefoongesprek met de Turkse premier Davutoglu zei ze dat het gedicht opzettelijk beledigend was. Merkel zou nu hebben gezegd dat ze met die opmerking vooruitloopt op het oordeel van de Duitse justitie. Dat doet onderzoek naar mogelijke vervolging van komiek Jan Beumammer. Eind dit jaar komen strengere regels voor het vliegen met drones. Die mogen dan maximaal 50 meter hoog en maximaal 100 meter bij de bestuurder vandaan vliegen. Staat in een kamerbrief van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur. Europese wetgeving is op zijn vroegst in 2018 klaar. Directe aanleiding voor de extra regels is het incident op Schiphol, waarbij piloten van drie vliegtuigen een drone zagen vliegen toen ze wilden landen.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 Het oorlogsmuseum Overloon en het museum Eyewitness in Beek hebben het capitulatiedocument uit mei 1940 aangekocht. Daarin geeft de bevelhebber in Rotterdam de strijd tegen de Duitsers op. Vanaf 23 april is het handgeschreven papier te zien in het museum in Beek en vanaf 1 oktober in Overloon. De musea kochten het document van journalist en historicus Gerard Groeneveld. Hoeveel de twee musea voor het document uit 1940 hebben betaald willen ze niet vertellen. Het weer. Vanavond kan hier en daar regen vallen. Morgen af en toe zon. En dan waait het stevig. Het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NMZ-FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is bij Muiden-Oosten een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en dat veroorzaakt twee kilometer file. Veel meer vertraging nog op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Want bij knoopend Rijn-Tweert is ook een ongeluk gebeurd en daar zijn twee rijstroken dicht. Je hebt daar ongeveer een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de... Welkom terug, twee uur ZFM Beachmasters. Welcome to the weekend. En we, we zijn er, er nog steeds. We gaan ook niet meer weg vandaag, Tim. En we beginnen gelijk met... Uh, ja, maar waar beginnen we? Milan en Phoenix, carnaval. gaan wij doen in het uh, tweede, maar niet het laatste uur. Niet het laatste uur? Nee, nou, dat weet ik nog uh, niet. Maar ik, ik, ik, ik, ik bepaal het gewoon zelf tegenwoordig. maar <laughs> nu ja, een van eigen baas. Nee, ik krijg een antwoord dan niet, toch? Heel simpel. Dat hij voor je neus staat zometeen. Hey, uh, dan, dan wacht hij maar een uurtje. <laughs> hey, uh, we beginnen dus straks om een kwart over niet, uh, met niemand meer dan uh, Justin, ja, de we Ouwe. Justin is Gauwe Ouwe. Gauwe -ouwe. In de hand van Tim vandaag, hè? Moeten we eerlijk even bekennen dan... Uh, over, ik, ik, uh, ik heb weer niks te vertellen vandaag. No, maar niet nou, nou, nou, nou. nou vullen elkaar maar een beetje aan. En dan hebben we om uh, vijf half de van mij... Jonas Guilty Pleasure. Jonas Guilty Pleasure. Dat is een oh. lekker, de, dat is een goeie, dat komt een goeie aan. ik zijn benieuwd. Aan. Dat was speciaal voor Thomas, maar ja, 18-plus versies, dus dan ging ik mijn huis toe. Ja, En dan om half hebben we het weer, en dan om uh, kwart voor uh, gaan we verder met uh, Race Report. En dan uh, om... Oh, ja. uh, nou, die van vijf voor negen, dat gaat dus niet door, dat wordt vijf voor tien... Dus we gaan, uh, uh, ja, we zien wel wat we daar gaan doen. Laat we niet hard van stapels, er staat even in je neus. Eh, wat jongens. ik net binnenkrijg jongens voor dit uh, aankomende uurtje is een verzoeknummertje van onze vaste luisteraar Luca Markovic. Die vraagt uh, een nummertje aan. Het dus we ook niet uh, een uurje? Nee, is Markovic. Oh, okay, nee, Marko, Marko Pas nou op hè. Nee, die gaan we ook nog even draaien, dan uh, gaat het goed komen. Hé, hey, zullen we gewoon even lekker gaan met Philip? Philip? Ja, Philip George. Ja? Wish you were mine. Komt ie aan. De radio je Wat zijn we nu aan het doen? Nou, we hebben het nu een uh, beetje... Nou, dat is gelukt. We nou, moeten het we... hebben over Justins Gouden Ouwe. En dan staat talk, talk. Jongens, echt serieus. Gaan we beginnen? Ja, ja. Gaan we het Gaat doen? de show eindelijk beginnen? Ja. Ja, ja, ja. ja, Mooi, ja. We zijn gewoon al ruim een uur onderweg, maar we gaan nu pas beginnen. Langer, maakt niet uit. Vanavond, de gouden Ouwe. Uiteraard, Prins, kan niet anders. Tim wilde het. Ik begon erover middag. Hij zegt, nou, ik wilde ook al een stukje doen. Ik zei, nou, dan moeten we het combineren. Dus Tim gaat er een stukje over, uh, over uh, uh, rappen, denk ik. Rappen? Rappen. Als in praten? Jo, ben ja, Prins, Jo, ben ja. Prins, Jo, ben Prins. Ja, Prins, Stop. Prins, prins jongens, het. Prins. Uh, ik denk dat Prins, uh, zoals eerder gezegd, een, echt een van de grote de aarde was. Um, eigenlijk, ja, ik, ik denk dat je bijna kan zeggen dat Prins een volledig eigen genre heeft bedacht. Of opgezet, of, of hoe je het wil zeggen. Het is een beetje een combi van, van jazz, funk en popmuziek. En dat, uh, er waren er maar weinig die dat op die manier konden. En dan dat hoge stemmetje van hem, uh, van hem erbij. ja, ja die. Dus wat dat betreft uh, denk ik dat het goed is om, uh, ja, om deze show er een klein beetje aan te bijden. Dat hebben we gelukkig ook gedaan. Ja. Dus uh, ja, in samenspraak met Justin... Ja, we, we, ik, ik wilde één liedje wilde ik horen en, en 1999 hadden we eigenlijk net al gehoord. En nou, dat, dat was een heerlijk nummer man. Dat ja. was die van Tim, die wilde Tim heel graag horen. Maar hij heeft nog één andere hele grote... Komt die ook uit uh, 1999? Nee, die komt uit de ethisch. Uit de ethisch. Uit de ethisch. Kijk, we gaan gewoon even. Ik heb, ik weet het gezegd, het tussen 2000 en, en nu ongeveer. Maar we gaan gewoon ja, maar, van één keer maar, maken, gewoon even een stapje. Maar even snel tussendoor. Want ik heb met Quinten natuurlijk, wij begonnen uh, in januari, eerste week van januari met uh, Ziege en Beachmasters. En we hadden daar een formatje voor ingeleverd, dit en dit. En dan hadden we classics nodig. Ja. Maar we konden nooit lekkere platen vinden. Oh, daar had je maar moeten bellen. En dat hadden we het allemaal ja, voor we 2000. hebben. Classics waren bij ons voor 2000. Ik kan dat, nu... dat, zie je dan, hè? dat zie je dan. Dat is dan eventjes die paar jaar. Ja. Die, Tim, die Tim vooral wel heeft. Ja, maar hij is ik. Oud. Ik dacht eraan: kom. Ho, oh, oh, ho. Ik en ben die 22, 20, gewoon, jongens. Kom op. Ja, dat, dat is 22. Ik wil oh, altijd oh, zeggen. Ik kan me nog een archiefje herinneren. dat we zeven minuten aan één heel slecht nummer hadden. Weet jij dat nog? Ja, en achteraf bij je nummer ergens 2006 te zijn of zo. Nee, dat ging heel erg mee. Dat is 1999. Maar nog steeds. Het was echt van die super techno en dat had ik totaal niet verwacht van het nummer. Van die, van die lekkere foute techno ja, gewoon, ja, is, okay. Nou luister, lekker fout ja. is anders dan wat wij hadden Dit was hey, gewoon fout fout. Deze is gewoon heel lekker en dat gaat over paarse regen. Ja, eerlijk is een dacht, dacht, hoe hè? en wat? Paarse regen. Purple ja. rain. Ja. En maar en was... ik, ik heb toevallig vanmiddag op mijn werk gehoord dat je de film gezien moet hebben om het liedje nog beter te begrijpen. Ja. Ik ga oprecht Absoluut. nog een keer op zoek naar die film. Ik heb hem nog nooit gezien. Ik heb er stukjes van gezien. Hey, maar uh, jongens, heel even tussendoor. Dat heeft helemaal niks met de radio te maken eigenlijk. Oh, oh, oh god. god. Nou, ja, maar we. anders vergeet ik het. Ik ben, uh, ben programma-coördinator van dit en... Maar ik krijg steeds elke week leuke berichtjes binnen. Oh, van jullie. Nee, voor over jullie. Oh, is het zo? Ja, ja, ik heb er nog nooit met jullie over gehad, maar daarom heb ik ook vanavond een beetje een bespreking met jullie. Maar alleen maar leuke berichten, maar ook met tips wat beter en wat niet beter kan. Oh, God. Mag oh, ik vragen? Oh, oh, oh, wordt er wordt oh, oh, ook oh. iets positiefs over mij gezegd. Nee. Dus is dat altijd hey. negatief. Oh, nee, nee, weet je wat het is? Vragen. We hebben altijd 50% minder luisteraars als jij er bent. Maar, na oh. uh, Dat nemen we gewoon voor lief. <laughs> maar zullen we gewoon gaan doen, jongens? Ik heb er zoveel zin in. Ik ook, ik kan niet meer wachten. When the doves cry, purple rain. Never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I just wanna one time see you laughing, babe. Only wanna see you, see you laughing, yeah, in the. Purple. Uh, wow, wat een versie is dit tip? Jongens, ja, alle hosten we wel... maar uit. We gaan de wow. ik, ik wil gewoon switchen. Gewoon van format. ik, ik wou, <laughs> wou, <laughs> we gaan er naar doen, mij. Dan, Als we er niet zijn, is er nog drie uur lang programma over. Oh, uh, dat nou, jongens. Oh, God. God, wat is dit? Lekker. <laughs> ja, goed hè. Ik, ik moet ook zeggen, dit is wel een van de beste live-versies die hij heeft gemaakt. En gelukkig staat hij mooi openbaar. Was dit trouwens een Super Bowl? Volgens mij was dit een Super Bowl-versie. Ja, 2007 uit mijn hoofd. Die maar uh, we, kunnen goed, al, we hebben het al een keer eerder gedaan. Dat was ik met overleden? Ik weet niet meer weer. David niet? Bowie, waarschijnlijk. David Bowie? Ja, en hebben ja. we daar uh, gewoon, uh, gewoon een uitzending aan besteed van twee uur lang alleen maar David Bowie? Ja, maar dat gaat wel vervelend op een gegeven moment hoor. Dat heb ik met al die, met die oude artiesten Ja, het is maar twee uur en daarna kun je weer. moet zeggen wat jij zegt, vooral. Ik vind het geen verkeerde muziek. Ik vind het heel mooi om te luisteren. Maar persoonlijk ik ben ik van de hardstyle van de dumbass. Ja, oh, ja. Ik, ik vind wil, het mooi om te luisteren. De nummertje tussendoor is goed, maar dat hij ook niet de hele uitzending ah, Dit vind ik nou wel jammer, jongens. Dan hebben we nu dat verzoeknummertje van Luka Markovic. Ja. Uh, Noir and Haze met Angel. En dat komt is dan echt wel bij jou. in. Het is dat weer nee, compleet ik ook, ik iets anders? Is compleet iets anders. Luister mee. FM op 106.9 is Zon, Zee, Zandvoort en Blonde Zomer Zomerhits. Ik zie hem al. Ja, dit, dit is echt, echt... Echt een guilty pleasure dit. Nou, ik, nee, dit, dit, dit is gewoon erger dan dat, denk ik. Ik, ik. ik denk dit gewoon... Er valt gewoon stilte van. <laughs> ja, dit is gewoon vreselijk. Nee, maar, uh, maar morgen week moeten we je, natuurlijk moet... uh, Wake Me Up Before You Go-Go. Maar mo moeten we hier ook bier bij gaan gooien? Nou, niet in mij. Oh. oh. Vind jammer, je het nou jammer? Dan, dan doen we het niet. Nee, jammer. Ik uh, denk dat de mensen thuis heel snel die radio uit gaan zetten, maar dat maakt niks uit. Ja, nou, dat gaat al ja maar dat zwaar. is altijd de gok ja. bij de guilty pleasure, hè? Onge ja. ongeacht wie die is. Hij we ja, duurt maar 2 minuten 25. Zeker. Ja, wij we, we wensen in ieder geval iedereen een uh, heel fijn weekend toe. Ja? <laughs> wij komen er dus niet meer terug. Nou, nou, deze komen ze niet meer terug. Nee. Nou, we laten ons kop ook niet meer zien in het dorp. Ik denk dat dat ook een ideale... Nee, ja, uh, dat moet wel kunnen. Nah. Bij, vier, bij vier draai ik hem ook nog wel eens, hoor. Dat is, wordt gewoon goed geaccepteerd, oh, oh. God, dan Ja, maar weet je wat het is? Dan is het 2 uur s'nachts, is iedereen dronken. Ja, dat is wel een beetje waar. Jij bent daar toch ook al lam? Blub, blub, blub, blub, blub, blub, nah, ik weet niet, maar euh, ik zat het wel Zo, nee. Zullen maar gewoon even gaan doen? Gaan we doen. Gooi maar. De Gulterplash van deze week. Lil Klein en Ronnie Flex, Drank en Drugs. God. Als je bitch wilt chillen is het geen probleem, dan ga ik er ik kom niet alleen, want ik heb drank En drugs ik heb plan. En drugs als je bitch wilt chillen is het geen probleem, dan ga ik er. ik kom niet alleen, want ik heb drank, drank. En drugs. drugs ik heb blam.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 als je Volgende week hebben we nog een, een hartstikke foute ik te plaatsen Gelukkig. Als je bitch wilt chillen. Wat wil echt, dit is een chillen. Ik geef in het de derde uur wel een klein voorproefje van. Het is echt moeilijk om dit over te brengen. Ja, nee, dit, dit, dit, dit is heel Klein Ronnie Flex. we kunnen dit zeker overtreffen. Ja? Hey, Justin, heb het hebt me ja, lekker klaarstaan. Ja, Tim, gooi jij hem eens eventjes aanstaan namelijk. Oh, ben ik een DJ? Nou ja, een soort man. Ik, hey, ik ben God en jij bent de DJ. Is dat het? Maar je mag Samen gewoon... zijn we God is de DJ. Je mag gewoon Runnen? Justin zeggen hoor, man. Uh, Oké, okay. wat, wat jij wil. Vandaag ga ik proberen. heen. Nou, dan gaan we hem meekrijgen. Fatalist God is the DJ. Tim Kerkman. Tim Kerkman. This is my church. This is where I heal my hurts.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 JJ, Vedles, uh, verzoekplaatje van Tim Kerkman. Voor al je verzoekjes zijn wij er ook. Ja. Tim, Tim, hoe, Tim, hoe kun je ons bereiken? Ja, dat, uh, dat weet ik wel. Weet uh, jij nou, Jonas? Jonas? Ja, ja, dat weet Jonas ik ook wel? Jonas, Jonas, Jonas, weet, Jonas dat. weet dat soort dingetjes. Vertel, vertel, vertel. Uh, ja, wil je het weten? Wil je de Facebook ook? Ja, ah, Gewoon naar Facebook natuurlijk. Hè. Dat is uh, Zie je van Beatmasters? De e-mail kan ook nog, dat is uh, ja die weten jullie wel zo goed. Tim, weten we dat? Ik, dat uh, ik ken hem wel. al. Nee. Beachmaster zzfmsandvoort.nl zfmbeachmaster at gmail.com oh, Kom met al je verzoekjes, want we zijn echt tot alles in staat vandaag. Oh ja, absoluut. Maar het kan echt? ook via de ouderwets. En dat is uh, de 023, dat is de 57, een beetje 3, een beetje 0, 393. <laughs> 3 tot 0. nul. Ja, wat was het nou? Mag 3 tot een nul. Nee, 393. <laughs> dus we zijn wel lekker slap bezig. Ik snap hey, niet uh, hoe jij dat onthoudt. Ik nee. ook niet, ik heb een bladje van me. Ja, het <laughs> is maar mocht, laat het zeggen. dit wil je tussen liggen. Oh, hey, uh, tussen maar het liggen. Uh, even, even snel tussen oh, doen. Ja. We, we hebben 50% behaald. Oh. 50% behaald. Hey. We hebben de, we de tijd zo snel. Hoe gaan we dat vieren? Uh, nou, met het weerbericht. Met okay. het weerbericht. Nou, laat het we maar, maar dan. Is het weer van uh, half negen alweer? Gaat de tijd snel, jongen? Dat in de kroeg moeten zitten. Zo, zo. Het <laughs> weer van groep voor de avond, morgen en overmorgen. Vanavond en vannacht veel bewolking en in het zuiden een beetje regen. In het noorden enkele opklaringen. Het wordt tussen de 2 en 7 graden, winterjastijden dus. Morgen is het wisselend bewolkt en valt als middags een enkele bui. Bij een straffe, straffe noordelijke wind wordt het slechts 8 tot 10 graden. Wat zeg je dat melancholisch ja, allemaal? Ja, je, je struikelt wel bij. Ik vind dat muziekje er ook zo leuk op. Ik word er helemaal zeker. Zullen we zondag ik... ook nog even gaan behandelen? Of, wat gebeurt uh, hier. Oh, zondag, ja. Zondag, ja, zondag overleeft. Wil ik het weten? Hè? Wil ik het weten zondag? Ja, als je misschien aan het einde. Zondag overdag leeft de bui, buigheid. Sterk op, en komt het ook: tot hagel en onweer. Tussen de buien door ook wat zonneschijn. Het wordt niet warmer dan rond de 8 graden. Dit was het weer van Meteor Groep. Ik ben echt ben... trots op je, Jonas. We ik gaan we gelijk ben... verder met Quintino. Bijna in slaap. Oh, gaan we verder met, met Zen. Oh, dan worden we weer wakker. Quintino. Quintino, Escape into the Sunset. Quick Quintino met Escape, Into The Sunset. Toch maar twee uurtjes vandaag, hè? Ja, onze Jeroen komt binnenlopen. Dat betekent dat wij om negen uur uh, helaas alweer klaar zijn. Onze, onze DJ -muziki. misschien wat beter ook. Jongen. Maar Jeroen, Jeroen komt altijd met nog lekkere house dan wij eigenlijk draaien. Dus wie weet is het voor de zender niet zo slecht. Hé hey, Jeroen, heb je vandaag een DJ? Wordt wordt nee geknikt? wordt er ja geknikt. Jeroen, ja. wat wordt het? Tuurlijk. Oh, we als, als, een ik DJ. Ben, als ik er ben, is het onze enige hechte DJ die ons zit niet. Ah, okay, dan En begrijpen. we hebben misschien vanavond ook nog wel DJ uh, Ramonski uh, in oh, de, de Oh, Ramonski is zo. Kijk, kijk, kijk. Ja, ja, kijk, kijk. Dan, je, heb ik, dan heb ik zo'n gevoel dat wij heel snel de tent gaan ontmoeten. Als je het al gedacht hebben, ja. Maar, ja nou. Snel de kroeg in, jongens. Heel gaaf, Snel gauw de kroeg hier. in. Je bedoelt hier toch? De kroeg? Nee, de kroeg is <laughs> net gesloten. Ben jij er ook mee dan? Als we zo doorgaan, wordt het hier een kroeg. Ja, ik heb nog wel een flash voor staan. Albert-Jan, dan mocht je meeluisteren. Je bent bijna klaar met je... Oh nee, die ligt er slaan. Waar is de nogal? van? Hey, uh, jij hebt nog wat voor ons klaarstaan? Ja, zeker. En dat is? Bad featuring Fessy, David Gera, Showtech in de radio edit. Komt ie aan. Yes, laatste nummertje van zojuist Bad Between Your van David Guetta. Het is kwart van negen. En dat betekent... Tim, jij, uh... het is jouw tijd weer. He? Is het eindelijk mijn tijd? He, ja, he. Je, mag, je mag weer een beetje slap houden. ZFM Afsluiten. Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja jongens, afgelopen weekend hebben we hem weer gehad, de Formule 1 van Shanghai, uh, Shanghai in China. Uh, leuke wedstrijd, er gebeurde heel veel in de beginfase. Uh, beetje chaotische start. Ricciardo die was het die de eerste bocht uitkwam. Had meteen Rosberg te pakken. Rosberg die vanaf P1 startte. En Hamilton vanaf P22. Had een bakwissel gehad in Bahrein En mocht vanaf achteraan gaan starten. Max vanaf uh, P9. Redelijke uitgangspositie. Had geen wereldstart. Had het lekker gedaan. De ja de race zelf was, was goed. Uh, begin was wat minder. Uh, er gebeurde een hoop in de eerste paar rondjes. De Ferrari's die tegen elkaar aanreden. En uh, die allebei een nieuwe voorvlogen konden gaan halen. En toen het Ricciardo was die zijn achterband plat reed, was het tijd voor een safety car. Um, de baanmarschers baan, uh, vonden het niet nodig om uh, iedereen platte bandjes te laten krijgen. Dus werd het eerst even netjes opgeruimd. Netjes. Um, de helft van het veld ging naar binnen voor nieuwe vleugels, nieuwe bandjes. Uh, zo ook Max Verstappen. Ging vanaf de 20e positie weer uh, van Kiet. En reed daarna eigenlijk een wereldrace. Um, lag na 20 rondjes alweer op P9 waar die was gestart. Ook Hamilton, Vettel, Ricciardo en Raikkonen waren steeds uh, weer terug in de punten. Er werd dus uh, flink gevolgd achterin het veld uh, met de mannen die naar voren kwamen. Veel acties dus voor de neutrale kijker een hele leuke wedstrijd. Um, het gevecht om P2 tussen Vettel en Kwiat was ook een mooie. En daarachter ging het echt helemaal los tussen de, tussen de plekken 4 tot en met 11, Onder andere en Hamilton en onze Max Verstappen die daarbij betrokken waren. Um, na de laatste pitstop-series was het Verstappen die uh, nu wel een keertje voorbij Sainz kwam. Zoals het in Australië dus helemaal misging, ging, uh, ging er nu uh, vrij plot langs. Kon daarna Bottas nog te pakken nemen en eindigde uiteindelijk op een achtste positie. Hamilton eindigde op de zevende positie. Uh, kon eigenlijk geen feis maken met uh, de Mercedes tussen alle, alle andere auto's. Terwijl Rosberg uh, ja, vooraan eigenlijk lachend wegreed en de wedstrijd won. Daarachter was het uh, Sebastian Vettel op de tweede positie en Daniel Fiat op de derde positie. Um, Daniel Ricciardo, team, teammaatje van Fiat bij Red Bull Racing, werd vierde. En Kimi Rijkonen werd met een nieuwe stop voor een nieuwe neus nog netjes vijfde. Ja, goede start dus voor uh, Nico Rosberg dit seizoen. Uh, drie wedstrijden op rij gewonnen. Maximale puntenaantal 75 stuks. Uh, intussen is het Lewis Hamilton wel op P2, maar met een matige start van het seizoen. Uh, loopt nu al 36 punten achter, dus dat wordt nog uh, ja, spannend of hij dat uh, weer in gaat halen. We stappen na drie wedstrijden in de punten, alle drie. Prima negende positie in het kampioenschap met 13 puntjes in totaal. Um, en dan is het alweer tijd volgend weekend. is dus niet aankomende, maar die daarop voor de Grand Prix van Rusland. Het gloednieuwe Sochi International Street Circuit... waar Hamilton vorig jaar won voor Vettel. En de verrassende Sergio Perez in de Force India. Um, ja, het circuit waar Sainz vorig jaar echt een gigantische klapper meemaakte... en daarbij het ziekenhuis eindigde. Uh, wel de wedstrijd kon rijden, maar uiteindelijk zijn hele remmerij in de fik zetten, Waar Grosjean zo hard crashte dat zijn hele, voor, uh, of zijn hele stoel afbrak. En waar Verstappen eigenlijk een beetje uitzichtloos de tiende plaats pakte. Uh, we zijn benieuwd of het dit jaar beter gaat met uh, de Nederlander in uh, de Russische Grand Prix. Kwalificatie zaterdag 30 april, 2 uur Nederlandse tijd. En de race op zondag 1 mei, 2 uur Nederlandse tijd. Meer, meer over die race en de laatste nieuwtjes van de afgelopen dan twee weken. Volgende week vrijdag... Bij de Euro Breakdown en in de samenvatting bij de ZFM Beachmasters. Welkom to the weekend natuurlijk. Welkom to the weekend. En even over wow. stappen gesproken: 4 en 5 juni is die te bewonderen op het circuitpark Zandvoort. Ja, en weet je wie er dan ook te bewonderen is? Tim Koemans. Yes! Ga je doen dan? En weet je wie er nog meer te bewonderen zijn? Nou, half 4 hem. Oh ja. ja, maar jullie zijn radio aan het maken. Ik proberen, proberen. Jullie zijn radio proberen aan het maken. Ik ga zelf rijden met uh, de Mazda MX5 Cup, uh, waarin ik uitkom dit te doen. Is dat uh, ook.? Uh, is het is tijdens hetzelfde weekend. Dus dat is wel. Uh, ja, voor ons een beetje spannend, want we verwachten zo'n uh, 100.000 bezoekers. Is het uh, gratis, Entree? Uh, dat nee. lijkt me niet. Nee. Volgens mij... oh, dat maar je kunt, wel. je kunt wel bij de Jumbo, als je een keer bij de Jumbo gaat shoppen, dan uh, kun je volgens mij gratis kaartjes meepakken als je bij een X-bedrag aan boodschappen of zo. Uh. Ja, nee, nee, er is wel het regelen Hallo, Anders, Jumbo. Hallo Jumbo. Wie zegt dat? <laughs> hey, nee nou, Bij de Jumbo, ik heb hem even snel voor mijn neus. Bij aankoop van actieproducten in de supermarkt van Jumbo ontvangen klanten een code. Deze via Jumbo. Eenvoudig om te zetten voor een gratis duinen toegangskaart. Ja. Alleen voor de duinen. Ik wil niet de duinen. En anders kan je natuurlijk ook gewoon nog kaartjes kopen. En de prijzen daarvan zijn voor de hoofdtribune. Voor het is. hele weekend 60 euro. Neem jij daar echt elkaar. En anders uh, 35 uh, voor een keer dagje Ja, we moeten even kijken of dat En wat is. als je naar Paddock wil, ja, dat kost een weekendkaart, kost 40. En dan uh, wil je maar één dagje, de kost 22,50. Nou, dat is wel op de hoest. En je top. hebt ze ook nog tot en met 12 jaar. Precies voor Justin, voor 11,25. Nou, helemaal top. Kijk, nou, vooral nou, Ja, dat wordt wel uh, wordt een fantastisch evenement, jongens. Ik denk dat heel Sandwoord uitloopt. Uh, ja, ik, ze hebben voor 10.000 man of zo... Wat uh, verwacht zo, toch? 100.000 10 100, 10 En dan elk weekend. geen, geen een nulletje, Jonas? Ik ben een nulletje kwijt, ben ik bang. Je hebt maar niet bij mijn betalingen <laughs> straks. Dat oh, zo ik. Jezelf. Jonas' weekend is vanmiddag al begonnen. En uh, het vip met natuurlijk voor 175 euro. Dat is alleen voor zaterdag. 88. Voor zondag is die ook nog een keer 175 euro. Nou, doe ik denk dat het een fantastisch evenement wordt. Ik weet het wel zeker. Hey, uh, ik heb nog een lekker nummer klaarstaan voor uh, Justin. Oh god. Oh god. Ik ben dat team wel kent. Sally. Yeah. Sally. Sally. Ah, Aardig fucking net. Een knallen. Future fucking. Was. Dan dat maken we zo. Ja, ah, het is echt knaller. Hey maar ik, wat ik, wat ik me bij dit nummer altijd afvraag. Wie was dan Sally? Eh, ik, ik, ik denk Justin. Het, denk just het lijkt het... een beetje op Kelly. Maar ik hoef op zich niet te weten wie Sally is. Ik wil gewoon dit nummer. Maar nog zo hard mogelijk. Standje. Standje 69. En gaan gewoon. Standje bijna, Jor. Standje 69 vindt wel Ja dat Wat man. En ah, springen. Ben je <laughs> Ja, hij doet het altijd goed inderdaad. Lekke ik ben nog bij de adem. Ja, <laughs> een beetje om bij te komen. Jongens, ik heb uh, slecht nieuws. het oh. is vijf voor negen. <laughs> dat niet eens, maar oh, slecht nieuws. Ik heb oh, slecht je hebt slecht nieuws. Oh. Ja? Je stopt ermee? Nee, dat is goed nieuws. <laughs> oh ja? Hey, uh, volgende week woensdag uh, zijn we er niet. Oh ja, dat is wel slecht nieuws. Ja, dat ben ik er sowieso niet. En die woensdag erop ja, ja. zijn we er ook niet. Nee, wel. Vrijdag zijn we er wel, dan zijn we er, uh, en dan zijn we er een week uh, niet. Moeten we een hele week wachten tot we weer Beachmasters kunnen maken. Ja. Maar ah, dan gaan we ook een extra harde uitzending neerzetten. Ja. ja we hebben gewoon een weekje vrij. Vakantie. Ook lekker. We kunnen nog een weekje weg. Hey, uh, volgens mij is het uh, jongens, tijd om af te sluiten. Ik jongens. wil nog wel even een groet doen aan alle camperaars. Of oh ja, die die camperaars. Die ja. Ja, we hebben oh. geen tijd voor oh. gehad. Zijn we niet teruggekomen? En uh, uh, Ja, jongens. Uh, Dag camperaars. Ik steun jullie echt. <laughs> echt gewoon voorkomen. Veel plezier dit weekend. Ook in die regen en die onwind. Echt Echte strong. Stay strong. Ik hoop dat het heel hard gaat regenen dit weekend, dus zit iedereen dood. Nee, nee, ik wil morgen voetballen, laten we het niet doen. Dan Yo. wachten we daarop. Ja, dankjewel. Jonas, waar eindigen we mee vandaag? As usual. Ja, wie denkt je? Liquor Spirit. Weet en dan uh, van uh, Greg Reporter. In de lijst. Ja, Belangrijk hè? Klepton Remix. Ja, die moet je oh. niet vergeten. Bedankt voor het luisteren naar deze ZFN Beachmasters. Welkom to the Weekend. Aflevering 19 van vrijdag 22 april. Volgende week vrijdag zijn we er weer. Fijn weekend, jongens allemaal. Ja, mijn weekend. Drop your hands now.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 hands now. <laughs>